Daar zit hij een vlinder. Waar zit hij? Daar. de Haan? Die vliegt zich kapot. vergadering? De taalcommissie. Dan is ze voorlopig nog niet klaar. Ik had gedacht: als we nog razendsnel met twee mannen ladder naar binnen dragen en tegen het raam zetten en een derde klimt omhoog, dan klaar we het binnen de minuut. Doen we. Ik klim wel omhoog. Heb je een glas en een fietsje? Als jij dan ook de deur open doet en de eerste naar binnen gaat. Schrikken zich de Als het goed is, dan krijgen ze de derde tijd niet voor. Zijn jullie klaar? Waar zit hij? Daar. Klaar. Klaar. Agenda punt vier, nog eventjes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 Wat gebeurt er nu met mij? Jij blijft bij ons, als je dat wilt tenminste. Wie zijn ons? Bart, Ad en ik. We krijgen samen een kamer. En is die dan groot genoeg? Die is net zo groot als deze twee kamers samen. Goed. En hoe moet dat dan met mijn bureau? Dat komt daar ook te staan. Kan dat dan zo worden overgebracht?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 17 duifjes. Die boeken dan 17. maar even. Goed. De verhuizen is Ze zijn De, de verhuizen zijn ze juist voorgereden. Eerst mijn kamer en dan de barak. Kunnen ze niet bij de eerste chemistiekzaal pakken? Eerst mijn kamer en dan de barak. De directeur gaat voor. En wat moet ik nou doen?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 grootste moeite gehad we te vinden. Ik was maar zonder gegaan hoor. Wat voor kleur? Ik wilde een blauwe, maar ze hadden nog maar een soort vleeskleur. Vleeskleur ook nog. Een soort vleeskleur. Hoe was het water?